12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Room for Discussion is een interviewprogramma van de studenten van de UVA. En die we misschien wel de machtigste man van Europa weten te strikken. Verder een mediaforum met Ashwet El Miloudi en Joost Nimuller. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Onderhandelaars dicht dichtbij een sociaal akkoord. De nullijn in de zorg is van tafel en de NVM ziet lichtpuntjes op de huizenmarkt. Een regengebied trekt langzaam naar het noordoosten. In het zuiden is er soms wat zon en in het noorden blijft het bewolkt en het is ook regenachtig. Het wordt 14 graden in Limburg en maar 5 op de wadden. Morgen zon en een bui. In het weekend gaat de zon vaker schijnen. En vooral zondag is het zacht 17 tot 21 graden. Er lekken steeds meer details uit over een sociaal akkoord... tussen werkgevers en vakbonden dat eh, toch een deze dagen wordt verwacht. Zo is inmiddels duidelijk dat de versopering van de WW niet doorgaat. Mensen houden recht op een werkloosheidsuitkering van maximaal drie jaar. Peter van der Meerschout, dan is gelijk de vraag... Ja, hoe, hoe, hoe gaat dat betaald worden? Nou, dat ga jij betalen en dat ga ik betalen. Of tenminste, mensen met een baan... die gaan elke maand een tientje daarvoor uh, apart zetten... om um, datgene wat er dus um, uh, eigenlijk zou moeten worden opgebracht... uit die versobering van de WW... door lengte en duur van de WW te beperken. Want dat waren de plannen van de VVD en van de Partij van de Arbeid... om dat wel weer gewoon te betalen. Zij wilden de WW terugbrengen... zij, VVD en Partij van de Arbeid, terugbrengen... van 38 maanden naar 24. 20 maanden. En dan zou je eigenlijk al na één jaar zou je al terugkeren op bijstandsniveau. En wat er nu is afgesproken is dat, eh, werkge dat werknemers dus een tientje per maand gaan betalen dat ze nog recht houden op gewoon twee jaar WW. En dat voor het derde jaar dat dan we, eh, werkgevers en werknemers samen in CAO-verband een soort eh, afspraken gaan maken voor mensen die dan nog, want dan heb je het nog wel over een kleine groep, voor mensen die dan nog in de WW eh, terecht zijn gekomen. Maar uiteindelijk ligt de rekening dus gewoon bij ons. En gaat ons dat dus onder 20 euro per jaar kosten. Oké, okay. nou, die WW blijft dus overeind. Wat is er nog meer afgesproken? Nou, de nullijn in de zorg, die ook was afgesproken in het regeerakkoord, die gaat ook niet door. Maar dat betekent dus dat er wel een gat zit van ongeveer 1 miljard op, uh, op de begroting. En ook daarvan is, lijkt nu afgesproken te worden, het is allemaal nog lijkt door Jan, uh, lijkt nu afgesproken dat uh, dat ook weer terugkomt eigenlijk op de cao-tafel. Maar ja, dan zie je het natuurlijk al voor je, en dan zit daar de werkgever. Nou, dat is eigenlijk, dat zijn de ziekenhuisdirecties, maar dat zijn ook gewoon, dat is ook weer. De overheid in die zullen dan zeggen... jongens, we moeten 1 miljard euro bezuinigen. Waar zullen we dat op doen? Dat betekent eigenlijk dat we de salaris niet kunnen verhogen. Dus het is een beetje broekzak-vestzak. Maar voorlopig, officieel zeggen ze dus... of ja, officieus zeggen ze... nullijn gaat niet door. Wat er verder nog is geregeld... is dat de versoepeling van het ontslagrecht... wel doorgaat. Alleen niet nu. Dat gaan we pas doen, zeggen de onderhandelaars... op het moment dat de economie weer wat beter aantrekt. En dat was een hard punt ook trouwens... voor de werkgevers, om die versoepeling... Er door te krijgen. Dus daar lijken de werkgevers op dit punt... Hun, uh, hun winst mee gehaald te hebben. Dan was er ook nog dat plan van staatssecretaris Kleinsma. Het, de arbeidsgehandicapten, er zou een kwotum voorkomen. Dat is ook van tafel? Ja, afgelopen vrijdag zaten de partijen nog even bij elkaar. We waren er ook bij met microfoon en camera. En toen was eigenlijk al duidelijk dat dat punt... dat dat belangrijke punt in, in, in die onderhandelingen... voor een sociaal akkoord, dat die quotering niet door zou gaan. Bernhard wintjes van de werkgevers. Oh, zijn er ook om te kijken of we samen iets kunnen veranderen in het regeerpunt. En een van de punten is dit onderwerp. Kijk, wij, een, wij willen geen quotering. Quote, quote, maar we willen wel, en ik hier voor alle jullie collega's zeg ik dat... wij willen wel zorgen dat er dus een veel groter deel van de mensen... die willen en kunnen werken, in het bedrijfsleven komen. Ja, dat lijken ze dus nu trouwens onderling te gaan regelen, werkgevers en werknemers. Er komen nu een hoop details naar buiten, Peter. Maar er is dus nog geen akkoord. Hoe gaat het nou verder met die onderhandelingen? Nou ja, dit, is, dit lekt nu allemaal uit. En als het van z'n gaat lekken, dan kan het ook wel eens een keertje heel snel gaan. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze vandaag toch nog even wat meer tijd nodig hebben... om de puntjes op de i te zetten. Om dan bijvoorbeeld nog voor het weekend of anders begin volgende week... met een definitief sociaal akkoord te komen. Dankjewel. Peter van der Meerschout. En uh, ja, minister Asje van Sociale Zaken, die heeft er toch ook wat over gezegd... dat dat akkoord toch wel dichtbij lijkt. Hij reageerde vanochtend nog wat voorzichtig. U weet, we hechten zeer aan een, aan een sociaal akkoord. Maar uh, totdat het er is, ga ik niet in op, uh, op allerlei inhoud. Dat hebben we het niet gedaan uh, tot nu toe en dat hou ik nog even vol. Alle plannen van het kabinet lijken overhoop te zijn gehaald. Ik zou zeggen, uh, wacht even met commentaar totdat er een sociaal akkoord is. Laten we hopen dat het er komt. Dat zou goed zijn voor Nederland. Een WW die drie jaar blijft duren, is dat acceptabel? Ik ga niet op, uh, op allerlei suggesties en speculaties in. Uh, we hopen dat er een sociaal akkoord komt. Daar werkt het kabinet hard aan mee. Of dat lukt, is nog onzeker. De nullijn in de zorg uh, lijkt van tafel. Klopt dat? U kunt allerlei uh, berichten of uh, speculaties aan mij voorleggen. Maar het spijt mij verschrikkelijk. Ik ga daar niet op reageren. In het belang van... De kans op een sociaal overleg, op een sociaal akkoord... ga ik niet op, uh, op, op, op onderwerpen speculeren. Goed, u kunt niet zoveel vertellen. Hoe gaat het nu verder? Uh, we moeten nog steeds afwachten of eerst werkgevers en werknemers aangeven... ja, wij willen met het kabinet ook formeel aan tafel. Is dat dichtbij? Uh, dat hoop ik wel. Uh, maar nou ja, zoals we vorige week hebben gezegd... we gaan er niet een deadline op plakken. Uh, het belang van de zaak is zo groot dat ze dat niet verder onder druk willen zetten. U durft nog niet te zeggen dat u uh, hoopt dat er misschien volgende week een akkoord is? Natuurlijk hoop ik dat. Uh, liever vandaag dan morgen, liever volgende week dan de week daarna. Uh, maar het gaat wel om de inhoud. Er zijn hele moeilijke problemen op te lossen. Uh, dat weet ook iedereen. Daar moet iedereen uh, waard voor bij de wijn doen. Daar moet iedereen voor in beweging komen. Uh, Daar moet je het niet op, uh, op een week laten afketsen. En dat, en, dat zei minister Asje van Sociale Zaken tegen Alexander van der Wulp. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De huizenprijzen dalen nog steeds, maar het gaat niet meer zo hard. De uh, gemiddelde prijs voor een huis daalde met 5,5 naar 206.000 euro.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 bij de NVM. En die makelaarsorganisatie ziet wel het evenwicht tussen vraag en aanbod langzaam herstellen. Vleesverwerker Selten uit Os spant een kort geding aan tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat bedrijf is kwaad over de terugroepactie van vlees. Volgens de NVWA is 50 miljoen kilo rundvlees van Selten verdacht. Want er zit misschien wel paardenvlees in. De advocaat van Selten noemt de terughaalactie te gek voor woorden en veel te drastisch. Vanmorgen werd bekend dat het personeel van Celten faillissement heeft aangevraagd. De medewerkers krijgen al weken geen salaris meer. En zonder faillissement van het bedrijf kunnen ze geen WW-uitkering aanvragen. Toyota haalt in Nederland ongeveer 20.000 auto's terug. Er zijn problemen met de airbag, zegt de autofabrikant. De fout zou kunnen zijn dat de airbag niet voldoende opblaast bij een aanrijding. Overigens gaat het alleen om de passagiersairbag. En het gaat om auto's die zijn gebouwd tussen november 2000 en maart 2004. Wereldwijd halen de Japanse autobouwers Toyota, Nissan, Honda en Mazda... bijna 3,5 miljoen auto's terug. Er zitten airbags in van dezelfde Japanse producent. De burgemeester van Delft, Bas Verkerk, was compleet verrast toen hij via de media vernam dat een aantal van zijn burgers uit Delft dus naar Syrië was vertrokken om daar mee te vechten. Dat vertelde Verkerk vanochtend aan een groep journalisten. De coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid zei onlangs dat er in totaal zo'n 100 Nederlanders mee vechten in Syrië. En verslaggever Karin Albers vroeg burgemeester Verkerk hoeveel daarvan uit Delft afkomstig zijn. Nee, we weten uh, niet precies uh, wie het zijn. Ik krijg daar uh, geen heldere informatie over uh, vanuit de justitiële kring. Maar ook niet vanuit de bevolking. En daarom is het noodzakelijk uh, dat de bevolking het zelf oppakt. Dat men uh, met elkaar erover spreekt. Dat Want u staat anders machteloos. Nou ja, machteloos. Uh, we doen wat wij kunnen. Om... Nou, als u niks weet, kunt u ook niks doen. Jawel, nou, wij zijn klaar om uh, van advies te dienen, om te helpen. Uh, en om verder met de wijken uh, aan de gang te gaan. Dat doen we natuurlijk gewoon. Wat doet u zelf om er meer grip op te krijgen? Gaat u ook die wijken in? Spreekt u ook met uh, vertegenwoordigers? Ja, we, de wethouder en ik zijn op gesprek geweest bij de drie uh, moskeebesturen om uh, ook, ook dit verhaal te vertellen. Dus, dames en heren, uh, ik moet het ook vooral zelf gaan aanpakken nu. Het zit uh, bij u in de bevolkingsgroep. Uh, en weten die besturen vervolgens ook om wie het gaat, om hoeveel mensen het gaat? Dat weet ik niet. Ook zij geven daar geen informatie over. En ik sluit ook niet uit dat zij het zelf ook niet precies op een rij hebben. Uh, want het is ja, toch zomaar gebeurd dat jonge mannen uitreisden... zonder dat we daarvan wisten en veel aan konden doen. Twee prioriteiten heeft u, vertelde u net in het persgesprek. één, zorgen dat er niet nog meer jonge mannen die kant afreizen om te gaan vechten. En twee, degene die terugkomen op een goede manier opvangen... om te zorgen dat die niet ontsporen... Uh, om hun trauma's en noem maar op uh, eventueel te verzorgen. Hoe wilt u dat concreet bereiken als u zo weinig informatie heeft, zo weinig ingangen? Nou ja, de, de, vooral de bevolkingsgroep erop aan te spreken... het is heel belangrijk dat jullie het signaleren... en dat de jonge mannen uh, bij ons terechtkomen om te kijken hoe ze er aan toe zijn. Maar als die moskeebesturen nu al niet bereid zijn om hun informatie met u te delen... waarom zouden ze dat wel bereid zijn straks als die mensen terugkomen? Omdat het in ieders belang is dat uh, dit heel snel wordt aangepakt... Zien ook, zij dat belang ook? Uh, dat, daar ga ik wel vanuit dat ze dat zien, ja. Uh, en waarom kun je is... daarvan uitgaan? Want het Jawel. ligt kennelijk zo gevoelig. Jawel, nee, maar je moet zich voorstellen wat er nu in gezinnen en in vriendengemeenschappen zich afspeelt. Uh, ja, zomaar een van hun vrienden, kinderen, zonen weg uh, in levensgevaar. Uh, dat is ook niet niks. Dat is een emotie die ook verwerkt moet worden. Uh, men moet zich daar uh, ja, opnieuw op instellen hoe daarmee om te gaan en dan gaan gaat men zien dat het ook in hun eigen belang is dat we die zaken oppakken. En wij staan klaar om ze daarin te helpen. Maar is klaarstaan niet te passief? Dit is wat wij kunnen doen. Als ik in uw schoenen stond, zou ik me geloof ik behoorlijk machteloos voelen. Uh, dat, dat, dat is niet zo. Ik voel mij uh, zeer gemotiveerd om met de bevolking in Delft dit punt uh, aan te pakken. Uh, en ik uh, vertrouw op ieders inzet om dat te doen. Dat zei burgemeester van Kerk van Delft. Hij was in gesprek met Karin Alberts. Sport. Er was gisteren een opmerkelijke uitspraak van de trainer van Juventus, Antonio Conte. De Italiaanse club, eh, na de kansloze uitschakeling in de kwartfinales van de Champions League tegen Bayern München... maakte Conte de vergelijking met de terugval van het Nederlandse voetbal. En in het bijzonder van Ajax. In Italië zouden ze financieel gewoon niet meer op kunnen tegen landen als Spanje, Duitsland en Engeland. En daar hebben ze dan last van. Emiel Schelf is volger van het Italiaanse voetbal. Is het inderdaad zo zorgwekkend in Italië, Emiel? Nou, wat de maatschappij betreft is het daar zeker zorgwekkend. Ach. Want uh, de werkloosheid die, uh, is daar ook uh, met, uh, met behoorlijke cijfers gestegen. Maar als het puur gaat om het voetballen, mm. dan denk ik dat er nogal wat geld is. Dat heeft uh, meneer Berlusconi uh, recent op bewezen door Plossi Mario Balotelli voor het zo... Genoemde Engeland als het grootmacht op het financieel gebied uh, om, dat te, om die over te nemen. Dus af en toe vinden ze nog wel wat potjes. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat de uitspraak van Antonio Conte een beetje voortkomt uit het feit dat Juventus uh, eigenlijk symbool staat voor uh, meer de weder opspanning van het Italiaanse voetbal. In de zin van dat uh, het financieel daar uh, de laatste twee jaar weer een tikje crescendo gehad. Mede dankzij Fiat uiteraard. Dat is, uh, blijft toch de, het, het moederbedrijf van uh, de Juventus Groep. Uh, je hebt heel veel kleine autootjes gemaakt. Uh, Energierijke uh, autootjes, zeg maar. Die, uh, die erg goed verkocht zijn. En op basis daarvan is Juventus ook uh, behoorlijk aan het investeren geslagen. Alleen, uh, zij zijn er nog niet in geslaagd... de juiste componenten bij elkaar te vinden om weer succesvol te zijn. Maar ze hebben wel nu de kwartfinales van de Champions League bereikt. Ik denk dat Compton gewoon uh, met alarmbellen willen gaan rinkelen. En zeggen van, kijk, dit is het doemscenario, het Nederlands voetbal. Die tellen echt niet meer mee. Uh, dus, uh, uh, meneer meneer Agnelli, er moeten nu echt in grote spelers geïnvesteerd gaan worden... willen wij weer gaan meetellen. Ja, hoe zit het eigenlijk met de salarissen die in Italië betaald worden? Dat is toch ook een beetje verleden tijd, die hoge... Nou ja, dat is natuurlijk heel interessant, wat je zegt. Want kijk, Mark van Bommel is gekomen naar Nederland... en die verdiende echt op Europees niveau nog de absolute top bij AC Milan. En dan praat je dus echt over bedragen die um, nou ja, richting de 5, 6, 7 miljoen netto per jaar gaan. Kijk, Ibrahimovic verdient 12 miljoen bij uh, Paris Saint-Germain... Met, uh, met het geld uit Qatar. Dat is de absolute top van, uh, van Europa... Uh, en daaronder uh, uh, kom je bij Barcelona en Real Madrid uh, terecht. En natuurlijk in Engeland bij, uh, bij de grote clubs. Maar Italië ligt qua de, de top van de spelers uh, salaris uh, ligt daar nog steeds uh, behoorlijk uh, tegenaan. Dus ze kunnen nog redelijk concurreren. Ze hebben natuurlijk met Milan ook een ploeg gehad die nog uh, bijna voor een verrassing heeft gezorgd tegen Barcelona. Nou, Juventus is nu tot de kwartfinale gekomen. Europa League staat dus ook nog in. Dus ik vind het niet helemaal uh, juist... Uh, om het met uh, Nederland te vergelijken. Maar kijk, uh, recent is er natuurlijk een lijstje uh, gepubliceerd... waaruit blijkt dat Ajax uh, qua opleiding... Uh, de meeste spelers levert aan de Europese competities. Dat, daar stonden ja. ze bovenaan. Um, dus met andere woorden, het is natuurlijk uh, erg bonton om nu juist die vergelijking met Ajax te maken. En het is ook niet helemaal eerlijk ten opzichte van Ajax... want die zijn nu juist heel hard bezig, het model... En hoe, hoe treffend is dat het model van Bayern München te kopiëren door ervoor te zorgen dat de financiële huishouding op orde te houden door de grote sponsors naar je toe te trekken? Kortom, ja. dat is precies uh, datgene uh, uh, wat het model ook moet zijn volgens het nieuwe financial fair play wat over een jaar moet ingaan en uh, waar volgens mij dan clubs met name in Italië... en zeker ook in Spanje nogal ernstig te maken mee gaan krijgen. Ja, ah, dus wat dat betreft, uh, Conte, die, uh, ja, die doet zijn verhaaltje... en het gaat niet helemaal zo slecht met die hoeveelheid. Dus begrijp nee, ik, Emiel, nee, ik, nee, je, ik, ik moet het erbij laten, jongen. Dank je wel voor je uitleg, want we zitten aan de kwart over twaalf. Op dit moment geen verkeersinformatie, het gaat allemaal goed. U krijgt vanmiddag de hoofdpunten van het nieuws. Het sociale akkoord is nu al erg dichtbij, horen we uit Den Haag. De WW blijft intact, de nullijn in de zorg is van de baan. De huizenprijzen dalen nog steeds, maar volgens makelaars is de bodem in zicht. En vleesverwerker Celton spant een kort geding aan... tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCFV met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Mooi succesje voor de studenten van de UVA. Die mogen in hun Room for Discussion op internet de president van de Europese Centrale Bank interviewen. Mario Draghi komt daar langs komende maandag. In het mediaforum bloggen Joost Niemuller en KRO-presentator Eswet L. Miloudi. Het gaat onder meer over de transfer van Eva Jinek van WNL naar kro CRV. WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes moest in 2011 op zijn knieën om Jinek bij de NOS los te weken. We hebben haar moeten smeken om te komen. Dus uh, dat was wel uh, behoorlijk wat werk. Maar uh, uiteindelijk heb ik haar weten over te halen. Ja, ik had in ieder geval een uh, groot avontuur te bieden. En uh, ik geloof dat zij een hele stoere vrouw ook is. En uh, die zag dat helemaal zitten. Ja, hij praat al in de verleden tijden, deze quote. Nou, dat is dus nu ook zo, want ze gaat WNL verlaten. In de Nationale Nieuwsquiz, Helen van Oort uit Hank. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het mede-nieuws. Ja, transfercircus van de publieke omroep is dus geopend. Uh, wij van KRO-NCV hebben er met Eva Jinek dus een nieuwe collega bij. Die gaat een talkshow doen. En de geruchten over de mogelijke verhuizing van de wereld draait door... houden ook aan. Matthijs van Nieuwkerk legde vanochtend bij Giel op 3FM nog eens een keer uit... waarom hij zo graag naar Nederland 1 wil. Wij zijn het gewoon helemaal zat dat we... Kortere uitzendingen moeten maken om voor een voorbeschouwing van drie kwartier te wijken. Ja, uh, ja dat vinden we gewoon te veel van het goede. En, en, en de kijker heeft inmiddels al lang geleden besloten dat ze ja, toch liever naar ons kijken dan naar die voorbeschouwing. Dus wij zien de, de reden er gewoon helemaal niet meer van in. Alleen er is, dat is onwrikbaar, dat is een onneembaar fort. En toen hebben wij op een gegeven moment gezegd: Nou ja, als het dan zo moet en je moet. En die Champions League wordt nu uitgesmeerd over zoveel weken. Ja. Ja, daar hebben wij gewoon veel last van. Dan gaan we liever naar een uh, zender waarin we ons programma gewoon mogen afmaken. Ja. We begrijpen gewoon, we begrijpen de reden niet achter het feit dat wij, uh, ja, bijna wekelijks gewoon onze uitzendingen moeten korten. Van Nieuwkerk dacht ook meer te weten over de talkshow van Eva Jinek. Volgens mij willen ze om half negen op Nederland 2 interviews doen. Zoals Sven Kokkerman dat nu doet, zei hij bij Giel vanochtend. Intussen meldt het AD dat er een soapserie voor in de plaats komt... als DWDD inderdaad naar Nederland 1 verhuist. Zendermanager Roek Lips van Nederland 3 benadrukt... dat er nog geen definitief besluit is genomen over de verhuizing van de talkshow. Maar als DWDD vertrekt, is dat op zijn vroegste in januari 2014, zegt Lips. Over een vervangend programma wil hij al wel loslaten... dat het best minder succes mag zijn dan DWDD? Nou, het is de vraag of het net zo'n groot uh, uh, uh, bereik zou moeten hebben als de wereld draait door. We weten van tevoren dat niet veel programma's dat kunnen halen. En op het moment dat je zo'n succes verplaatst van de ene naar de andere zender, wil ik niet direct zeggen dat je eenzelfde succes. Uh, uh, terug hoeft te hebben op de Zender Nederland 3. En tegelijkertijd kijken wij natuurlijk wel wat kansrijke programmering zou kunnen zijn. Volgens Lips staat het dus nog niet vast dat er een soap bij komt. Hij ziet daar sowieso een plek voor drama. Toch sluit hij een nieuw magazine ook niet uit. Alleen een spelletjesprogramma komt er in ieder geval niet. Voor de rest zijn alle opties nog open, al dus de zendermanager. Robert Jens heeft een reclamefilmpje gemaakt voor zijn nieuwe talkshow Jensen Later. En dat filmpje klinkt zo. Oh, hi. Ja, dit is dus een promo voor de volgende aflevering van Jensen. En als het goed is, dan zwelt er nu dramatische muziek aan. En dan komt naam met dikke letters in beeld. En dan zegt de voice-over, donderdag, bla, bla, bla, een fantastische nieuwe gast in Jensen. Donderdag, bla, bla, bla, een fantastische nieuwe gast in Jensen. En nu hebben we een hele oplettende redactie en zij vonden dat het promo-filmpje wel verdacht veel lijkt op dat van de Amerikaanse komiek Louis C.K. Kijk of u het ook hoort. Hi, okay, so this is the promo for my new HBO special. So, you know, you're gaat hear like dramatic music. Ba -ba -ba -ba. You'll see my name come up for just a second at first. <hourly> You hear the hbo guy going. The greatest comedy of the generation of blah blah ever to do a thing on a thing. The greatest comedy of the generation of Ja, we hebben Veronica nog even gebeld. En zij laten weten dat Robbie Jensen zelf zijn promo's mag verzinnen. Ze weten dat hij een enorme fan is van Amerikaanse komieken. En dus is de kans groot dat hij het filmpje bewust heeft gekopieerd. Dat het al een tijdje niet goed gaat met nieuwzenders CNN, dat is bekend. Maar het verlies aan kijkers werd de afgelopen jaren nog wel gecompenseerd door stijgende reclameinkomsten. Dat is nu ook afgelopen. De zender verkocht vorig jaar 10% minder reclame. En dat is opvallend, want vorig jaar was een verkiezingsjaar in Amerika. Normaal gesproken zijn dat juist jaren waarin nieuwzenders het goed doen. Wat dit verlies aan reclameinkomsten voor de zender gaat betekenen, is nog niet bekend. Niet college-tour, niet nieuwsuur, ook niet Buitenhof... maar het studentenprogramma Room for Discussion... interviewt maandag Mario Draghi. Dat is de president van de Europese Centrale Bank. Um, Room for Discussion begon als een serie lunchdebatten bij de UvA. En inmiddels zijn hotspots als... Uh jan Kees de Jager, Klaas Knot en Nout Welling ook al langs geweest. De interviews worden uitgezonden via internet. En aan de telefoon is Sebastian Klein van Room for Discussion. Sebastian, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Nieuwsuur, College Tour, Buitenhof. Allemaal proberen ze natuurlijk ook Draghi binnen te halen. En het is jullie gelukt. Hoe kan dat? Ja, het is ons gelukt. Uh, we waren natuurlijk zelf ook erg verrast... Uh... Toen ons contact bij het DNB belde en, en zei dat Draghi bij ons te gast wilde zijn. Even ons contact bij DNB belde. Ja, ja wij hebben in de, in de loop van de jaren al, al goede contacten opgebouwd met DNB. Uh, we hebben in het verleden Noud Wellink een aantal keren te gast gehad. We hadden vorig jaar rond deze tijd nog een hele leuke sessie met Klaas Knop. Uh, en ja, daar ontstaat gewoon een goede relatie waar uh, dit gelukkig nieuws uit voorkomt. Maar Draghi heeft dus de Nederlandse bank gebeld van zoek een platform voor mij uh, waar ik mijn verhaal kwijt kan. Ja, Draghi heeft zelf waarschijnlijk niet de telefoon gehad. Die man heeft andere problemen aan zijn hoofd, denk ik. Maar de ECB heeft inderdaad de DNB benaderd... en hen gevraagd om een geschikt platform te vinden. En zij kwamen uit bij ons, dus wij waren natuurlijk echt verrast. Maar ja, na die verrassing kwam bij ons ook wel weer het besef... goh, hoe komt dit nou? We hebben in het verleden, zoals ik al zei, dus mooie gasten gehad... een goede, goede band opgebouwd met DNB... Uh, en we hebben, we hebben ervaring met, uh, met topstukken uit de Europese politiek. Want ook Jeroen Dijsselbloem was ondanks nog bij ons te gast uh, ja. begin maart. Tegenwoordig voorzitter van de Eurogroep en natuurlijk onze minister van Financiën. Ja, um, ja ik, ik, nou, dat is een beetje flauw misschien om dat te zeggen, uh, Sebastian. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen dat ze dan misschien toch liever bij jullie zitten... dan bij een hele kritische en doorvragende en zeurende en klierende Twan Huis. Nou ja, ik denk dat dat het niet helemaal is. Uh, wat ik wel denk uh, dat, dat ons nut mm. maakt, en dat is dat uh, wij gewoon een uur lang de tijd hebben voor onze gasten. We hebben een heel leuk interview waar ook ruimte is voor diepgang. Uh, ik hoorde dat Matthijs van Nieuwkerk net al zeggen over DWDD... dat uh, zij moeten wijken voor de Champions League. Dat hoeven wij niet. Wij geven de gasten gewoon ruim de tijd. En, en daardoor kunnen we voor onze studenten die echt op zoek zijn naar die diepgang dat ook echt bieden. En, en ik denk dat dat het succes is van voor, hmm. voor discussion en wat ons uniek maakt ten opzichte van college tour of nieuwsuur. Ja, want het is begonnen als discussieplatform tijdens de lunch, uh, maar ja, het, wo het wordt eigenlijk nu meer een soort uh, tv-programma op internet, hè? Ja, nou ja kijk, wij, wij, het wordt nog steeds voor en vooral ook door studenten georganiseerd. Uh, en dat is ook onze primaire doelgroep, dus daar blijven we ons ook zeker op richten. Maar wie is jullie Twan Huis bijvoorbeeld? Wie doet dat interview? Uh, aankomende maandag zullen uh, Jan Chebben-Steeman en Paul Napp het interview doen. Wij hebben een commissie uh, die erachter zit. En dat zijn tien personen die, uh, die allemaal dagelijks het nieuws uh, volop volgen. Uh, die trainingen krijgen en die uh, nou ja, wekelijks deze interviews afnemen. En daar uh, nou, in de loop van de jaren gewoon een, een duidelijke ervaring voor hebben opgebouwd. Ja, ja we moeten het ook niet onderschatten. Want uh, Bloomberg, bekend in de financiële wereld natuurlijk, Financial Times. Die zijn er allemaal bij, hè, maandag? Ja, absoluut, die, die, ja hopen, die hopen allemaal dat er nieuws uitkomt. Ja, zeker. Dus uh, we worden ook overstroomd met, uh, met pers die, uh, die erbij wilt zijn. Maar dat is ook iets waar we niet, uh, niet vreemd uh, mee zijn. Uh, we hebben ook bijvoorbeeld begin januari een Rattan Tata te gast gehad. Uh, de Indiaanse ondernemer en filantroop. Mm -hmm. Dat was een geweldige sessie met ook heel veel pers. Ook bij Jeroen Dijsselbloem stond het weer vol met pers. Dus ook aanstaande maandag zullen we dat allemaal weer gaan handelen. Ja. Is dit misschien wel de toekomst gewoon? Ik bedoel, we, we zitten altijd maar op die tv te koekeloeren, Maar ja, op het internet gebeurt natuurlijk ook van alles. En, en dit is daar ja. een heel mooi voorbeeld van. Ja, absoluut. En ik denk dat... Maar nou ja, het unieke... Uh, kijk, wij zijn natuurlijk gewoon een stel financiële nerd eigenlijk, wij economie-studenten. En wij zijn gewoon op zoek naar die diepgang. En die vind je niet op de tv, want uh, ook bij een nieuwsuur, uh, college-tour, heb je toch weer even net minder uh, diepgang. En wij kunnen dat wel bieden in een hele ongedwongen sfeer. Ja. Is dus het ook hebben... zo dat de zaal vragen stelt uh, bij jullie ook? Ja, absoluut. Voor studenten uh, zijn vrij om, uh, om naar onze interruptiemicrofoon te lopen, daar de vragen uh, stellen uh, die zij willen stellen. Uh, en ook daarin uh, hebben we normaal gesproken absoluut geen, uh, geen restricties. Nee, ik, ik denk toch dat heel veel mensen nu voor het eerst die naam horen. Room for discussion, los even natuurlijk van die uh, UvA-studenten en zeker de, de economie geïnteresseerden. Waar kunnen mensen dit uh, zien? Mensen kunnen aanstaande maandag naar onze centrale hal komen op de Roedersstraat 11 in Amsterdam. Uh, dat is de centrale hal van, uh, van onze faculteit uh, Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Uh, en daar zal het plaatsvinden. We hebben daar een uh, leuke setting, een podium waar al die wekelijke lunchdebatten plaatsvinden. Uh, twee studenten op een Chesterfield en onze gast op de andere Chesterfield. <laughs> oh. uh, en een uurtje lang uh, lekker praten over de economie. Ja, maar ik, ik bedoel, als je in Delft Cel woont, dan, dan, dan is het nogal een reis naar Amsterdam. kan je het op internet dan ergens zien? Het, ook voor de mensen uit Delft en, uh, en, en nog verder uh, bieden wij de gelegenheid uh, om het via internet te zien op www.roomfordiscussion.com. Uh, en daar wordt de sessie live uitgezonden. En ook na afloop van de sessie is die terug te kijken via deze site. Oké. Okay. Uh, nou, we, we vertrouwen op die twee interviewers van jullie. En we gaan ervan uit dat er maandag nieuws komt uh, vanuit Amsterdam. Uh, dankjewel voor het uitleg. Uh, Sebastiaan Klein van Room for Discussion. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles, blokken. Het media Archief. Vandaag verschijnt de biografie van Barry Stevens. Die is jarenlang regisseur en choreograaf geweest. en acteur in series zoals de Neezuster en ook Tita Tovenaar. Maar hij werd was echt bekend als jurylid in de Soundmix Show van Henny Huisman. En speciaal voor hem werd er in dat programma een danswedstrijd tussen dansscholen georganiseerd. En alle deelnemers wilden maar één ding van hem horen. Zo ook de Foxfire Dancers uit Breda. Ik vind dat de beperking van de ruimte. Uh, hebben jullie choreografisch. Zeer inventief weten um, verschillende patronen te maken. Met afwisselingen. Er zit een spanning in. Ik vind het rondom ontzettend goed wat jullie doen. Goed zo. Um, ik. Um, ah, Dan straks een 5,3%. wil let op. dus absoluut hierbij zeggen: 8,3% voor choreografie. Ja en echt, dat verdienen jullie absoluut en een 7.5 omdat jullie um, nog niet helemaal op de plek zijn waar jullie zelf willen zijn en dat voel ik en dat is wat ik zo ontzettend goed voor jullie vind ja. en absoluut vooral doorgaan. Ja. Ja. <laughs> Ik denk dat blijft Ja, uiteraard uh, heeft de biografieven over Barry Stevens ook die titel gekregen. Vooral doorgaan. Dit is Radio 1 Lunch. Het Media Forum. Vandaag met de KRO-presentator Ashwert L. Miludi. Die kennen we onder meer van de Keuringsdienst van Waarde. En Joost Niemuller is blogger, journalist. Uh, blogt onder meer voor de Dagelijkse Standaard. Hartelijk welkom, allebei. Dankjewel. Uh, net uh, de jongen van Room for Discussion. Dat is een mooi verhaal, hè, Joost. Ja, en ik vind ook een beetje. Ik vond het wel een beetje flauw van jou om te oh. zeggen: van. Uh, ja, uh, ze willen niet bij Twan Huis komen omdat hij zulke kritische vragen stelt. Want ik, ik kan me alles voorstellen dat je niet bij Twan Huis wil komen. Want ik bedoel, daar zit gewoon elk huppelkutje van de. van de. Dat dacht is alleen ik maar finachtige fan, interviews met meisjes die dan. Uh, en, en, en, en criminelen en noem maar op. Ik bedoel, daar wil je toch niet meer tussen zitten. Oh, Oké, okay. dus uh, ik heb dat helemaal verkeerd gezien. Nee, helemaal dat wordt heel ja. kritisch in de. Kende jij het Room voor discussie? of nee, niet? Nee. Nee. nee, dat bedoel ik maar. Eiswit, uh, jij? Nou ja, ik, ik vond het helemaal niet flauw. Het is eerst wat ik ook dacht. Ik bedoel, zo'n voorzitter kiest natuurlijk voor een podium waar hij niet volledig gefileerd wordt. Waar hij gewoon uh, ja, sympathiek vragen van studenten kan beantwoorden. Ja. En zo'n Twan Huis die bereidt zich voor op een, op een bokswedstrijd om die man neer te slaan. Dus, begrijpen wel dat hij dat niet doet. Ja, maar goed, niet gezegd natuurlijk. want Daar kan die, die, die, die, die draagje natuurlijk een enorme uh, missen mee maken. Uh, want die, die studenten kunnen natuurlijk best kritisch uit de, uit de hoek komen. Ik bedoel, Die zitten er goed in, in ieder geval. Mag ja, maar ook. een setting waarin een student uh, één vraag mag stellen... dat is toch geen Twan -huis die door kan vragen totdat hmm. je naar ons weegt. Ja, nou ja, dus we wel, hebben die twee jongens die chatten. Eén kritische vraag, ons. één goed antwoord... Volgende student, weet je wel. Ja, ja. En Twan die heeft natuurlijk het podium en de positie om dan toch door te gaan. En uh, volledig, uh, ja... ja. Uh, dat is natuurlijk wel een fout die uh, veel uh, beleidsmakers ook wel uh, uh, maken. Die denken van, ik ga maar ergens zitten in een setting... waar ik lekker in een warm bad kom. Terwijl, volgens mij, Rutte heeft wel eens gezegd... ik wil juist bij Paul Witteman zitten, want dan word ik kritisch uh, aangepakt. Maar まあ goed, nu is het al de aanname dat dit dus een warm bad zou zijn. Nee, maar even los van dit. <laughs> ik, ga even, want yeah, okay. hij, ik ga even door wat hij zegt. Draghi denkt misschien ook van, nou ja, ik kan beter bij die studenten gaan zitten... dan bij een, een, een gerenommeerd journalist. Nou ja, ja kijk, bedoel, zou, zou iemand maken gewoon een afweging van... Uh, uh, of hij wil iets kwijt, of hij wil niks kwijt. Ik bedoel, er zijn er twee opties. Hè? Als hij iets kwijt wil, dan uh, kan hij dat op allerlei mogelijke manieren. Dat zijn vaak hele korte dingen. Waarschijnlijk wil hij niks kwijt, want iemand in zijn positie wil namelijk niks kwijt. Want nee. alles wat hij zegt, kan tegen hem gebruikt. Dat hebben we nou laatst ook weer gezien. Bij op, deze ook de bloem. reden dat al die financiële is, uh, journalisten daar zitten? Ja, ja, daarom zitten ze er ook allemaal. Dus ik denk uh, dat zo'n setting met die journalisten en... Uh, uh, juist, uh, dat juist dat hele, die hele fictie van, de, van dat zogenaamde kritische bevragen... leidt alleen maar toe dat mensen nog veel veiliger gaan worden... dan ze normaal zijn. Terwijl hier, als je een beetje een open gesprek hebt... met mensen die ook uh, verstand van de materie ja. hebben... dan kan iemand juist in één keer iets zeggen. Vandaar dat iemand van de Financial Times er wel bij zal willen zitten. Mm. En misschien niet bij Heer van Huis. Het nee. ja, is natuurlijk ook gewoon een manier om, uh, vooral in deze tijden... met alle kritiek op uh, de Europese banken... om toch wel sympathie te genereren. En hoe doe je dat? Door of iets met ontwikkelingshulp te gaan doen of iets met studenten. Ja, hm. ja kijk, oké, okay. nou dat is goed. We moeten het gewoon gaan kijken maandag hoe ze het gaan aanpakken. En wie weet komt er ook wel nieuws uit. In ieder geval een mooi succesje dat, uh, dat de man daar zit. We praten zometeen door over andere zaken. Bijvoorbeeld Eva Jinek van, uh, met haar transfer van WNL naar KRO en CRV in deel 2 van het Mediaforum. Forum. Dit is Radio 1 is het NOW -journaal. Hier is Jan van de Putten. De onderhandelingen over een sociaal akkoord zitten in een vergevorderd stadium. Zo is de nullijn in de zorg van tafel. plan van het kabinet om geen loonsverhoging te geven aan medewerkers in de zorg. Het plan is ingetrokken, zeggen bronnen. En verder zullen de duur en de hoogte van de WW niet worden beperkt. Die uitkering blijft drie jaar. De versoepeling van het ontslagrecht gaat wel door, maar wordt uitgesteld. Vanwege de economische crisis zal die maatregel later ingaan, wanneer is nog niet bekend. En er is afgesproken dat het gehandicapte kwotum van 5% er niet komt. IRG heeft weer last gehad van een storing. Rond het middaguur was er opnieuw een DDoS-aanval. Binnen een paar minuten werkte alles weer, zegt een woordvoerder. De bank heeft de afgelopen week vaker platgelegen... onder meer door aanvallen van buitenaf. Bij zo'n DDoS-aanval zetten criminelen grote aantallen computers in... om servers te bestoken, zodat ze overbelast raken. De Nederlandse spoorwegen en de vakbonden... hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. NS-medewerkers krijgen in ruim twee jaar tijd... een loonsverhoging van 3%. En vakbond FNV Spoor is zeer blij met het akkoord. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Joost Niemuller en Eshwet El-Miloudi... die wij feliciteren met zijn uh, nieuwe collega. En, en ik feliciteer mezelf daar ook mee. Eva Jinek, die stapt dus over van WNL naar uh, KRO-NCV... de gefuseerde uh, nieuwe omroep die er straks gaat ontstaan... en gaat daar in ieder geval een wekelijkse talkshow presenteren. Um, goede move? Uh, van beide partijen een hele goede move, denk ik. Ja. Want, want? Nou ja, uh, voor Eva Jinek is dit toch de manier... om uh, toch weer een volgende stap te zetten, denk ik. Uh, ik denk dat WNL toch net iets te klein is om uh, ja, de, haar grote dromen, die ze ongetwijfeld heeft te verwezenlijken. En wat, wat blijft er dan over? Er blijft er een uh, commercieel avontuur over. Op dit moment uh, niet uh, de slimste stap, aangezien ze zich heel erg richt op inhoud journalistiek. Dan zou je naar de Varen kunnen, maar dan heb je, uh, heb je er twintig. Heb je twin twintig even Dus dan heeft ze gewoon veel te veel co concurrentie binnen wat zij doet. Mm -hmm. Ja, en er blijft eigenlijk alleen de KRO slash NCV over. Ja, die, die ook hebben gezegd dat ze meer in dat uh, debat en opinie achtergrond ja. willen. Uh, wat, wat, wat, wat, trouwens, wat, wat, voor de KRO en NCV dus ook een hele goede stap. Want je, je, je haalt op haar gebied uh, toch wel ja, Messi binnen. Groot talent. Ja. Ben jij daar ook zo'n overtuigd, Joost? Uh, nou ja, het is een beetje wat voor soort programma wordt het. Ik vind haar ook, zin, wel, ook dat ze wel beperkingen heeft. Ik bedoel, uh, Sonja Barend die zei al: zij is geen Sonja Barend. En dan kan je natuurlijk zeggen: ja, dat is Sonja Barend. Maar uh, er zit wel iets wat, in. Wat is dat dan bijvoorbeeld, vind jij die beperking? Nou ja, Sonja Barend was natuurlijk wel uh, ja, in die zin uniek dat zij uh, uh, ja, toch een gevoel van een soort moeder voor, voor, voor de Nederlanders werd. Hmm. En dus uh, ook met haar. Eigenzinnige warmte die ze daarbij had. En, en tegelijkertijd door. En uh, plotselinge gemeenheid, waardoor je altijd moest opletten bij maar haar. Maar mist Jinek uh, een beetje die warmte uh, dan? Bij vind ik toch een beetje een robot. Als ik het daarnaast zet. Ik bedoel, mm -hmm. ik heb dat heel, dat, toch dat gevoel van dat oortje. Wat Sonja ook had trouwens. Maar goed, uh, die wist het eigenlijk te verbergen. Maar bij Jinek heb ik toch heel sterk het idee. Als ik haar in een item zag, zoals laatst met Wilders. Maar is Sonja Barend het van... uitgangspunt dan? Van een goede presentatrice van nou, Talkshow? Uh, nou ja, kijk. Je als vergelijkt je vergelijkt met Sonja Barend, dan vind ik een vergelijking die eigenlijk. Ja ergens op slaat? Nee. Nou, die nee warmte, warmte, het, warmte dus, nou? het slaat inderdaad ook ergens en nergens op, want we leven in een andere tijd. er gebeuren je andere dingen, maar ja. het gaat wel om bepaalde kwaliteiten die je hebt, waardoor eh, iemand eigenlijk een beetje van, eh, van ons wordt, hè, dat gevoel, eh, die ambitie zit er. He, je hebt, ik geloof het gaat zaterdagavond, het gaat om grote omroepen. Het moet een beetje boven de partij zijn en tegelijkertijd tijd eh, eigenzinnig, persoonlijk. En dan eh, heb ik bij haar toch wel heel sterk dat gevoel van, ze wordt ontzettend bij haar gesprekken aangestuurd door um, de redacties achter haar. En op die lijn zit ze. En als op een gegeven moment het gesprek ergens anders over lijkt te gaan... dan bedacht was, dan zie je eigenlijk dat het eigenlijk misgaat. Ja. Want dan blijft ze maar in dat frame zitten. Ja, Twee dingetjes. Ten eerste, dat je de Sonja Barend die vergelijkt met Evie Hinek... is de Sonja Barend na 20, 30 jaar ervaring. Ik bedoel, Evie Hinek is uh, ja, daar heb je helemaal gelijk niet in. zo heel ja, lang bezig. ik kan alleen maar zeggen doen. van wat ik zie. Ja, hè? precies. Uh, uh, en die kan nog groeien. En ten tweede uh, is, is er nu ingezet op uh, ja, vooral het, het journalis journalistieke element. Mm -hmm. en, ja, en dat heeft ze. Want even Dat ja. vind ik nog interessant. Ook, die ik heb daar natuurlijk zelf ook wel over na zitten denken. We weten, hè, dat heeft de KRO-directeur ooit geroepen... Van, uh, nou ja, dat die, die, dat die monopoliepositie van de VARA met die nieuws- en achtergrondprogramma's... met name ook allemaal op radio of ja. op tv1... en dan komt dat, de wereld daar door ja. straks ook nog bij misschien. Dat moeten we eens een keer doorbreken. En we wij wij hebben een ambitie om daar wat te doen. Jij zegt eigenlijk het is ook een hele uh, strategische stap om dus even Jinek nu in dienst te nemen. Nou, strategisch heb ik niet gezegd. Tactisch, maar een uh, slimme set, ja. een goede set. Omdat je toch, uh, je wil iets. Ik, ik weet ook al een tijdje dat de Caro de ambitie heeft... om zo'n talk zo te maken. En uh, als je dan op zoek gaat naar een vrouwelijke journalist... die dat op een charismatische manier goed neer kan zetten... dan is Evinek een hele goede naam. Maar ik bedoel, dan wordt zij ook dus eigenlijk... Uh, min of meer nu uh, al in dienst genomen... Uh, zodat zij straks kunnen zeggen bij al die zenderbaas... die ook al niet kent, van ja. nou, we hebben iemand die kan dat... en dan heb je automatisch je plekje gekocht. Nou ja, het, het verhaal is natuurlijk dat op het moment dat je bij een zendercoördinator... Uh, uh, met een plan komt voor zo'n talkshow... dan maakt zo'n plan meer kans als je al een hele ja. grote naam hebt... waarmee je dat ja. kan intekenen, heet ja. dat dan. Ja. Maar op het moment dat uh, Eva Jinek nog bij WNL zit, weigert zo'n zendercoördinator überhaupt een gesprek. Dan zeggen ze van: Nou, Eva Jinek zit niet bij jullie, dus we gaan überhaupt niet, uh, we gaan geen plannen bespreken met haar naam erin. Ja. En uh, dus stap 1 is in ieder geval gezet. Even hier nou, next zit oh. bij de Karo SNV. En nu de ideeën, nu de plannen. Joost, er zijn nog mensen die nog weer verder doordenken. Die kijken naar die late avond. Waar nu Paul en Witterman zitten. En af en toe knevelen van de brink. Mm -hmm. uh, nou, het is bekend dat Paul Witteman er op een, keer, uh, een zeker moment een keer mee op gaat houden. Oh, ja. Nou, ja gewoon <lacht> ik heb het gevoel dat hij naar hun dood nog door zullen gaan. <lacht> nou, een, een, een, van zijn beste, <lacht> een van zijn beste vrienden. Die vindt die vind het vervelend dat ik dat al af en toe aanhaal. Jan Tromp, die spreekt natuurlijk ook wel eens ja. buiten het werk met hem. En uh, die heeft dan ook al gezegd: nou ja, hij, hij gaat er binnenkort een keer mee stoppen. Uh, maar goed, laat dat, laten we dat dan even aannemen. We um... zouden er laatst iets, ook zoiets gesuggereerd, geloof ik, hè? Pauw ja, nou ja. maar, ah. maar zou dat nou een mooi duo zijn, bijvoorbeeld Jeroen Pauw en, en Eva Yenik? Dan nee, nee dat hadden. is geen nee. nee. goed duo. Absoluut nee. Niet. nee, kijk, als je Eva Yenik hebt, dan moet je daarnaast een, uh, een wat bedaagdere, uh, wat oudere man zetten. Die, uh, uh, uh, ik uh, bedoel, kijk, dit wordt, dat wordt veel, te veel doller gewoon. Uh, uh, met aan die wie zit uh, jij te uh, denken bijvoorbeeld? Ja, ik, ik zat inderdaad ook eerst aan Sven Koekeman te denken... maar dat is natuurlijk geen oudere man. Dus die is ook wel, Zijn wel erg. Zijn mensen die hij kleedt zich nogal oud. Ja, het is ook wel <lacht> erg, een haantje. Hé hey Sven, luister hier. <lacht> Het is erg een haantje. En, en, en, nou ja, maar Jeroen Pauw is ook een, een haantje, haantje, maar dan op een, op een flirterige, uh, uh, ja, iets vervelendere manier. Dan, dan wordt het continu uh, spielerij. En ik denk dat dat dan ontzettend te kosten gaat van de gasten. Want die, die twee die, ja. he, die, die gaan helemaal weg met die show. En dat ja. zal best leuk zijn om te zien. hoor, maar, Heb jij een idee, Svet, wie, wie binnen dan NCV KRO dat zou kunnen doen? Nou, ik, ik vind Sven Kokkelman eigenlijk een hele goede naam. Met, denk, met, met haar samen, bijvoorbeeld ja, een duo. Juist, kijk, je zegt inderdaad, daar ben ik het helemaal mee eens... met, met Jeroen Pauw wordt het echt één grote flirt-show... Mm -hmm. Uh, dus, wat dat betreft, is dat geen goede combinatie. Maar ik denk dat Sven Kokkoman is een hele serieuze man. Mm. En die kan zij juist weer wat, wat frisser, wat, wat, wat vrolijker maken. Dus ik denk dat de combinatie. Even hey, hier niks, Sven Kokkoman. Ik zie het helemaal voor me. Ik okay. denk wel dat we, gasten ontzettend bang zijn voor Sven Kokkoman. Dus dat is en dat kan zij dan weer verzachten met een mooie Ja, ja Maar haar. daar is ze dan weer niet echt de, de verzachtende vrouw voor. Dus ja. dan is nee. de kom je toch niet helemaal. Op. We, we gaan het allemaal zien. Er is nog een ander uh, gerucht nu: hè, dat er dan, uh, als, als de wereld daar door verplaatst naar Nederland 1, dat er op die plek op Nederland 3 een uh, soap moet komen of in, in ieder geval iets een ja. soortgelijk programma. Wat wat, wat vind je daarvan Joost? Uh, ja, nou, prima idee. Ik, ik vind er uh, helemaal niks mis Pardon? mee dat, uh, dat uh, publieke omroepen soap maakt. Nee, ik denk dat soap, is, is dat zie je ook in veel andere landen, uh, bijvoorbeeld in, in Tunesië, uh, daar mm. is de soap vaak uh, materiaal, er wordt er heel veel mensen naar gekeken, om, om ook allerlei maatschappelijke problemen uh, op een speelse manier in kaart te brengen. Want dat zou er dan uh, wel een, uh, in, in moeten zitten? Moet maar niet. dat zit er sowieso in, want dat zie je natuurlijk bij de, de, de, de, de goede tijden, zie je dat toch ook mm. continu. Er is dus altijd heel ja. veel multiculturele samenleving, homo's, hetero's, alles continu nu aan de orde. Dus dat kan hier ook gebeuren. Ik hoop alleen niet dat dat iets is met een van, van bekende boodschap van de publieke omroep van uh, we, uh, we moeten allemaal multiculti uh, links zijn. Uh, en dat, dat ja, Maar dat vrees ik wel als BNN het gaat doen. inderdaad. Uh. Uh, moeten wij dat doen als publieke omroep een soap? Nou ja, ten eerste, Joost zegt ik vind het een goed idee. Ik vind het een heel, uh, eigenlijk een heel dom idee. Want uh, je gaat een soap neerzetten. En er zijn verschillende soaps die hebben bewezen dat een soap die moet je laden dat uh, Malaika nu op RTL 5, je ziet dat dat, dat, dat komt niet van de grond ja. en Een soap dat kost gewoon tijd. En in deze onzekere uh, bezuinigingstijden... is het überhaupt niet zeker wat er gaat gebeuren überhaupt met Nederland 3. Dus je gaat nu heel veel geld, tijd en energie steken in een soap. Die ga je proberen te bouwen... Maar je weet niet eens of hij er over twee jaar nog steeds is. Of er ja. over twee jaar überhaupt nog Nederland drie is. Dus het is, het is redelijk ondoordacht, vind ik. Ja. Dus niet doen, zeg je eigenlijk. Oké. Okay. Uh, uh, nog iets anders, het vlees. 50 miljoen kilo rundvlees moet uit de schappen worden gehaald... op bevel van de voedsel- en warenautoriteiten. herkomst is onduidelijk. Er uh, zou uh, paardenvlees in kunnen zitten of, of ook zieke dieren. Um, uh, Joost, schrik je daar dan weer van als je zoiets hoort? Ik schrik niks meer van. <laughs> maar ik, ik, vind, ik, ik vond het wel hele onsmakelijke beelden gisteren, wat ik zag van dat vlees. Ik bedoel, uh, ik, toen ik jong was, hadden we altijd van die grapjes, wat zou er in die koket zitten, inderdaad. Ja. En uh, paardenvlees kwam altijd op, maar hondenvlees was altijd de nummer twee. Maar wat je hier zag, was een soort onbestemde massa, waarbij je, je afvroeg van wat hoe is, is, een... is dit gekweekt? Is, is, is, wordt het niet door microben gemaakt of zo? Dat <laughs> soort gevoels kreeg ik er eerder bij. Ja. De, die boodschap van de voedsel waren. Autoriteit leidde gisteren in Nieuwsuur eh, zelfs bij presentator Twan Huis tot verwarring. Laten we even luisteren. We hadden het eerder in deze uitzending over het persbericht vandaag van de eh, voedsel- en barenautoriteit. Ja. Die houdt toezicht op de kwaliteit van ons voedsel. Die zeggen, van, ja, gevaar voor de volksgezondheid is er niet, maar we kunnen ook niet garanderen eh, dat het allemaal goed is. Wat is het nu? Vraag je af. Uh, Just, begrijp jij die communicatie? Dat is inderdaad een rare verhaal natuurlijk, wat ze naar buiten doen. Eigenlijk is er niks meer aan de hand, maar het moet wel uh, uit de schappen. Nee, ja, Er is misschien iets aan de hand. Hè? Ja. Dat wordt nog onderzocht. En als er dan uiteindelijk iets aan de hand is. Dan heb je dus wel al gedaan wat je had moeten doen. Dus het is gewoon politiek. Nou ja, het is precies hetzelfde als, uh, als er ergens een fabriek in de fik staat. Dan is het altijd sluit uw deuren en ramen, maar er ja. is niets aan de hand. Ja, de, ja, deze je dubbele boodschap krijg je dus continu. Ja. Uh, de, de overheid wil zichzelf indekken, in dit geval ten, ten koste van een ondernemer. Uh, die waarschijnlijk ook niet helemaal goed zat. Ja. Maar, die wil een uh, kort geding gaat aanspannen trouwens. Maar. Uh, ja, nee precies. Uh, gelijk heeft hij. Maar ik, ik denk, uh, het probleem is uh, natuurlijk met die ondernemer. Als hij niet kan aantonen waar het vandaan komt, dan heeft hij natuurlijk een groot ja. probleem. Want het kan van honden komen, maar het kan ook voor zieke honden komen. Maar die, die, die komen. ondernemer je dus is niet. natuurlijk al kapot gemaakt. Dus die kan wel een kort geding ja, nou, aangaan. Nou ja, de, de, de brancheorganisatie Vlees.nl, die klagen nu dat ook goede ondernemingen die hier dus ook al de dupe van worden. Nou ja, ik denk dat voor de volledige vleesindustrie hier de dupe van wordt. Ja. Maar de vraag is, is dat slecht? Ja. Ik vind het ook wel weer goed dat mensen een soort van wakkerschutmoment krijgen... van weet wat je eet. Te veel mensen eten gewoon wat zonder erover na te denken. Daar da da da begrijp ik eigenlijk, want dit is eigenlijk wat ik net al aangaf, een heel oud verhaal... dat is van die coquetten, dat is al sinds ik jong ben gaat dat ja. verhaal... De, ja, frikandellen. Eh, hoe je frikandellen, frikandellen, frikandellen ja. Dus ja, ik snap ja. eigenlijk vooral die industrie zelf niet. Ik bedoel, die hebben, die hebben zelfs, zelf zelforganiserend kunnen die zijn. En als, als iemand langskomt... En dan kunnen ze aantonen van dat komt van die en die meneer, komt dat vlees. Ja. En als ze dat kennelijk niet kunnen, ja, dan, dan is ja, klopt er iets is wel niet. iets heel erg mis. Nou, nou, ik vind het eigenlijk wel goed, dit hele schandaal, dat mensen toch een soort van wakker worden. En toch gaan nadenken over wat eten we eigenlijk. Die gehaktballetjes ja. van de Ikea, die iedereen al jaren heel lekker vindt. Er zit gewoon paardenvlees in. Ja, dat is goed. Het is goed dat dit gebeurt. Ja. Nog één ding: Frans Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken, <kijf> zat bij. Um... De wereld draait door en dat ging met name over zijn Facebook gedrag. Hij vertelde ongeveer alles wat hij, wat hij doet daar. En hij zei: ja, ik moet als minister transparant zijn. Dan kunnen mensen precies zien wat ik allemaal doe. Wat vind jij daarvan, Joost? Is dat goed of niet? Nou ja, het was allemaal natuurlijk uh, zogenaamd transparant. Het was één grote PR-praatje wat die man zat te verspreiden. Uh, <lacht> we hebben begrepen dat hij heel leuk is met zijn kinderen... en dat hij luistert naar muziek, muziek van zijn kinderen. Ja. En uh, daar zat hij er ook weer in de verkeerde manier... zat hij dat weer te geven. is fan van Rode JC? Uh, uh, ja, nou ja, ik bedoel, ik word altijd een beetje uh, het was zo'n ontzettend ingestoken onderwerp. Uh, het zou me dus niks verbazen als een aantal ambtenaren van hem continu die feestpagina zitten in te vullen. Want ik kan me haast niet voorstellen dat hij daar nog tijd voor heeft. En als hij er tijd voor heeft, dan is het wel een hele slechte minister... zou ik bijna zeggen. Want uh, zo, bedoel, er zit continu maar van... ik zit nu deze roman te lezen en ik ben nu daar en met die en die uit... en ik zit aan deze plaat te lezen. Ik denk, ja, dat is wel een heel makkelijk baantje, denk je dan, toch? Ja. Wat vind jij, is het wel of niet goed... dat een minister toch een beetje een inkijkje geeft... in wat hij zo allemaal wat hij doet? Nee, ik vind het een beetje te gemaakt. En ik vind ook, kijk, een, een minister moet toch een soort van uh, charisma uitblijven, stralen... en die moet ik serieus blijven nemen. En als een minister van Buitenlandse Zaken op Facebook zet... ik vind het nieuwe album van Bruno Mars fun... <laughs> dan denk ik, ze doe even normaal, man. Want dat is helemaal geen leuk album. Nee, maar <laughs> dat ga je zo. <laughs> het is 2013. Bruno Mars, het album is fun. <laughs> <laughs> Ik weet niet wie je wil bereiken. Jongeren bereik je niet, hoor. Nee. Um, goed, dank dat jullie hier waren weer ja. voor jullie mooie blik op de media. Uh, Joost Nieuwelder en Eswert L. Miloudi. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Uh, gekozen is voor Ruben Heijn. Uh, Zijn tweede album heet Hopscotch en daarvan nu Mountain Road.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 Ruben Heijn dus, Mountain Road van zijn album Hopscotch. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Dirk de Graaf. Die is 49 jaar en komt uit Amersfoort. Heeft daar een viswinkel? Hartelijk Hallo. welkom. In de ja. vis is het allemaal uh, wel oké? Okay? Ik bedoel, Als ik bij jou in de winkel kom, dan ligt ook echt wat daar ligt. Dat is het ook echt? Dat is het ook echt, ja. ja dat kun je, daar kun je je hand voor in het vuur steken? Dat kan ik mijn handen voor in het vuur steken. Uh, ja. Hebben jullie er last van? Of Juist misschien voordeel dat mensen minder vlees eten en meer vis of zo? Uh, nou, dat merk je nog niet zo, maar op zich... Uh... De, de, de, de kaartjes uh, met uh, de naams en duidingen van de visstanden bij erbij in de vangstgebieden. Dus. Ja, ze weten wat ze, wat ze krijgen Ja, daar. en bij ons is het niet uh, verpakt. Het is allemaal vers, dus mensen kunnen het ook gelijk zien. Ja, ja mo mooie, mooie banen. Altijd leuk om in een viswinkel te zijn, want er liggen echt de ja. meest uh, exotische dingen vaak. Uh, we gaan eens kijken of je het nieuws een beetje gevolgd hebt, Dirk. Uh, 48 punten, dat is de uitdaging. Uh, dat is de hoogste score tot nu toe en daar moet je in ieder geval overheen. Uh, we gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De nationale nieuwsquiz. Elke keer als mensen te veel kunnen lenen, leidt dat tot enorme prijsopdrijvingen in de woningmarkt. De overheid moet kunnen ingrijpen op de woningmarkt. En lange tijd leek de waardestijging oneindig. Maar de woningmarkt is in zwaar weer. Ik denk dat de oplossing ook niet meer overheid is. De Tweede Kamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de huizenprijzen. De overheid moet meer doen aan de ontwikkeling van huizenprijzen. Ook heeft de overheid te lang niet ingegrepen. Dat zegt de voorzitter van die Tweede Kamercommissie. We hoorden hem net ook even spreken. Wie is hij? Wie is het voorzitter van deze commissie? voorzitter van de Tweede Kamercommissie? Nee, hè? Nee, dat nee. zou me niet... Uh... Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid ja, ja. voor D66. Vraag 2. Volgens de commissie zijn tussen 1995 en 2008... de huizenprijzen met hoeveel procent gestegen? Dus tussen 1995 en 2008. 1995 en 2008. Nee, nog ook 60 procent. Nee, 250 procent. Maar die... zo. Ja, heel veel. Vraag 3 is een kop uit de krant. Ik lees hem voor en je krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen... waar hij bij hoort, die kop. Feestelijk gestemd, dat is de kop. Dus feestelijk gestemd. Gaat dit over het Concertgebouw eh, Orkest in Amsterdam... dat het 125 jaar jubileum viert? Twee, Bayern München, dat door is naar de halve finale van de Champions League. Of drie, Marianne Thieme, die positief gestemd is... over het uitkomen van de nieuwste vleesaffaire. Feestelijk gestemd. Ik denk uh, de eerste... Concertgebouw, hè? Ja, is inderdaad uh, goed. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... waren daar als speciale gast aanwezig. En ook Maarten Bleum is onze verslaggever... want die zit daar al de hele week achter de schermen te koekeloeren. En daar horen we straks weer over in de praktijk. Zo tegen half twee is dat. Vraag 4 aan het jubileum werkte beroemde solisten mee... zoals de violiste Janine Jansen. Maar ook een Chinese pianist die al heel vaak de gast was in het concertgebouw. Wat is zijn naam? Lang Lang. En dat is goed. Vraag 5 is een geluidsfragment. Luister goed, wie is hier aan het woord? Ja, ik, uh, we waren heel sterk in een periode in de tweede helft uh, waaruit we ook de 0-1 scoren. En ik denk dat we even, als we door hadden gegaan, dat we ook de 0-2 konden scoren. Maar dat, uh, dat deden we niet. Wat is Gregory van der Wiel? Ja, ik las dat je hobby voetbal uh, bezoeken is. Ja, zo, is en Ajax. Is ja, Ajax <laughs> ook nog. Nou ja, van der Wiel, die heeft daar gespeeld natuurlijk. Hij viel nog eventjes in he, bij Paris Saint-Germain inderdaad. Ja. Vraag 6. 1-1 uh, dus. Wie scoort het enige doelpunt voor Barcelona? Uh, voor Barcelona. Pedro? Dat was inderdaad Pedro, net uh, nadat Messi erin was gekomen. We gaan naar de laatste vraag nog vier punten te verdienen. Aanwerp, a, a, aanwijzingen over een onderwerp uit het uh, nieuws. Dus geen persoon, maar een onderwerp zoeken we. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Je moet voor mij door de knieën. Stop. Uh, de Euroshopper. Dat is een hele snelle actie. Voor drie punten was de aanwijzing... ik maak onder andere de Big Paffenbergs. Twee. Mijn meest verkochte product is energiedrank. Of één punt. Albert Heijn stopt vanaf deze week... met het voeren van mijn merknaam. Het is inderdaad de euroshopper. Dat is een goede klap die misschien wel een daalder waard is. Want je komt daarmee op acht in deel één van de quiz. En dat betekent dat er maar zes goed hoeven te zijn... om uh, tegelijk te komen met die 48. En dat zit er gewoon in. We gaan het meemaken in deel twee van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling. De terugroepactie van rundvlees is overdreven. 50 miljoen kilo rundvlees is teruggehaald door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Problemen begonnen bij een vleesverwerker uit OS. die stiekem paardenvlees aan rundvlees toevoegde. Het is nu de vraag waar al het vlees is gebleven. Want mogelijk hebben u en ik al een deel van het besmette vlees opgegeten. De terughaalactie is voor de vleesverwerkers bovendien een miljoenenstrop. De terugroepactie van rundvlees is overdreven. Bent u het daarmee eens of oneens? En sms dat naar 7070? Kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. We zijn terug bij Dirk de Graaf, 49 jaar uit Amersfoort. En um, nou, als gezegd, he, acht. Dus dat betekent dat er maar zes goed hoeven te zijn. Maar liefst wat meer. Want er komt nog één kandidaat voorbij morgen. Maar bij zes zit je al gelijk op de 48. Um, we gaan kijken. Um, uh, hoe ver we komen? Uh, ik stel de vraag helemaal. Dan graag het antwoord of, uh, het liefst ook, uh, of, of anders pas. Inderdaad, best steeds gewoon het antwoord te geven. Hier komen de vragen. De Nationale Nieuwsbris. Het bankgeheim van welk land zal vanaf 2015 versoepeld worden? Duitsland. Luxemburg. De griepepidemie die nu al 16 weken duurt... is nu officieel de langste in hoeveel jaar? 15 jaar. 20 jaar. Welk museum in Parijs was gisteren gesloten Loveren. vanwege een werknemersstaking? Dat is goed. De geestelijk vader, waarvan is gisteren op 87 jaar leeftijd overleden? Geestelijk vader dan. Pas. De reageerbuisbaby. Staatssecretaris Steven wil volledige zeggenschap over welk orgaan? COC. Nee, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Welk land opende gisteren een tweede kamp voor Syrische vluchtelingen van de burgeroorlog? Turkije. Jordanië. De opvolger van het inlogsysteem DigiD is gepresenteerd. Hoe heet die opvolger? Pas. EID. 1150 automobilisten zijn onterecht beboet... omdat het trajectcontrolesysteem op welke snelweg niet goed werkte? Uh, dat is bij Utrecht. Dat is de A27. Uh, A2. Welk Echt? land is de volgende tegenstander van het Nederlands Davis Cup team? Dat is Oostenrijk. Dat is goed. Ambtenaren van welke stad moeten van de burgemeester op social media cursus... Eindhoven. Groningen. Hoe, gro hoe hoog is het schikkingsbedrag... dat de rederij van de Costa Concordia heeft getroffen met het OM? 1 miljoen. Dat is goed. Welke krant lanceert de zogeheten Konings-app... over de troonswisseling? Telegraaf. Dat is goed. Hoe heet de minister die onderzoekt of het mogelijk is... om particuliere beveiligers toe te laten op Nederlandse koopvaardijschepen? Uh, Teven? Nee, Janine Hennis is dat. 17 woningen in welke gemeente moesten gisteren Ilvesen? worden geëvacueerd vanwege een explosief? Dat is goed. Welke voetbalclub dient mogelijk officieel protest in tegen scheidsrechter Greg Thompson? Malaga. En dat is goed, die laatste hoort er nog bij. Uh, de vraag is, zijn het er zes? Kille, kille. Want dan zetten we in ieder geval gelijk. En dat zijn het er. Ja. Oh. zijn er precies zes. Lopen. Dus we hebben twee topscorers nu met 48. Ja, nou ja, goed. Ja, zo is het. Het is de hoogste score tot nu toe. Voorlopig mee. terug naar Amersfoort. De kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En dan moeten we morgen afwachten, want als die kandidaat eroverheen gaat... is die gewoon de winnaar. En anders spelen we een beslissingsronde. Altijd leuk. Altijd leuk. Dus hou je telefoon aan morgen. Goede reis terug in ieder geval naar Amersfoort. Dank je wel. Wij melden ons zo direct weer met onder meer een werklunch... maar nu eerst het NOS Journaal.